...gaat over vrij van de wet van zonde. Ja, dat is een vreugde. Moet u luisteren. Romeinen. Wat zullen we dan zeggen... ...broeders en zusters? Mogen wij bij de zonde blijven... ...op dat genade toenemen? Ik ga het u niet vragen... ...want u krijgt zeker een tien voor dat antwoord. <lacht> maar de vraag is wel mooi... ...dat Paulus ermee begint op deze wijze. Wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven... ...opdat de genade toenemen? Echt niet waar. Ik weet wel, als we in zonde geleefd hebben... ...hoe torenhoog onze schuld is, de genade gaat er bovenuit. Maar we zullen moeten komen tot een rechtvaardig leven. Het leven van een rechtvaardige is als een voortschrijdend licht. En het leven van een rechtvaardige is altijd een weg naar boven toe. Stel nou voor dat je al bij 80% van rechtvaardigheid gekomen bent... ...en je komt nog 20% tekort... Dan is de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van Christus, vult dat weer aan. De weg van rechtvaardigheid die we wandelen, dat kun je noemen de verkregen gerechtigheid. Dat heeft God je geschonken, dat je in die weg al kan wandelen. Dus stem maar dat die 80% heb je al verkregen. Misschien anders 70% of 60%, misschien wel 85%. Maar wat we tekortkomen, dat wordt ons toegerekend. Want dat hebben we niet verdiend, maar dat wordt je toegerekend. Het is een vreugde om over gerechtigheid en rechtvaardigheid te ...na te denken. is niet het thema van de preek, want hebben we hebben het juist over... ...de wet van de zonde. Wat volgt er op de zonde? De dood en de dood. Inderdaad, er is ook een wet. Zonde en dood. Het is een wet die is niet te verbreken. Of je het leuk vindt of niet, we worden zelfs al in zonde... ...geboren. Wie van u is er niet in zonde geboren? Dat is dus niet zo, omdat je al zondige dingen gedaan hebt... ...maar onze natuur... ...is zonde... Dus het zit al in onze natuur als we geboren worden. Want we krijgen de natuur mee van onze ouders. Wat zullen we zeggen? Mogen we nou bij de zonde blijven? Want dan kan je zeggen, ja dan wordt die genade alleen maar groter. Nou dat is natuurlijk een domme vraag. Maar Paulus gaat hem wel voor ons beantwoorden. Dat woordje zonde is harmatia. zelfstandig naamwoord. En dat zegt het doel missen. Hé, hey, dat is een hele andere uitdrukking. Als te we zeggen zonde... Oh, de stenen, liegen, kwaadspreken en dan ga je al die dingen ga je opnoemen. Daar hebben ze het helemaal niet over. Het hebben we wel mee te maken... maar het valt onder de naam zonde. Want elke keer spreekt hij niet over zonden... want zonden... ja, die kun je allemaal wel vertellen... wat allemaal zonden zijn, meervoud. Maar hij praat over zonde. Dat is de toestand waarin wij geboren worden. Dus we zijn allemaal... Klinkt heel gereformeerd in zonde geboren. Maar het is wel waar. Maar mogen we nou bij die zonde zoals we geboren zijn blijven? Echt niet waar, broeder en zuster, op dat de genade toenemen. Nee, echt waar, die genade is groot genoeg voor ons allemaal. Paulus zegt het gelijk daarachter al. Oh, volstrekt niet... Dus dat uitgangspunt, daar zegt Paulus tegen, volstrekt niet. Immers hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Als je al de gedachte hebt, nou ik doe nog een paar zonden meer... krijg ik nog meer op die berg van genade. Nou, echt niet waar. Laat je nooit misleiden als je voor de zonde staat... dat je denkt, nou, ja, ik ben toch al verzoend. Oké, okay, even de zonde doen, ik blijf mijn schuld weer en dan is het weer over. Dat is een, dat gaat niet... Dat gaat nog wel als je nog niet echt wederom geboren bent... maar naarmate je wedergeboorte voortgaat... dan vind je zelfs het kleinste leugentje om best ga je op je knieën voor God zeggen... vader, had ik niet moeten doen. Dus zonde blijven, opdat de genade toenemen? Vraagteken, nou volstrekt niet. Uitroeptekendrachten. Met stemverheffing moet je dat zeggen. Hoe zullen we nou toch die de zonde gestorven zijn... daarin nog leven? Het gaat helemaal niet. Wie van u kan het eigenlijk nog? In zonde leven. Zonder dat je geweten zo tekeer gaat van binnen. Het gaat helemaal niet, want het verstoort de relatie tussen vader en ons. Of weet gij niet dat wij alle, broeders en zusters, let goed op, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Ooit gerealiseerd? Ja, Natuurlijk hebben we het gereageerd, we hebben er allemaal duidelijk over nagedacht... toen we dat watergraf mochten kiezen. Want daarmee hebben we in ons hart overeengestemd met de wil van God. En we hebben gezegd, vader u hebt gelijk, wij zijn eigenlijk aan de dood onderworpen. Daarvoor kiezen we er ook voor om met Christus begraven te worden... in zijn dood, het is symboliek, maar ook met hem op te staan in een nieuw leven... want dan hebben we je oude leven afgelegd. Hoewel je nog weer boven water komt met hetzelfde gezicht natuurlijk... Maar het is een symbolische handeling. Ongeacht wat er daarna gebeurt kun je weer terugkijken op je doop van onderdompeling. Want daar heb je het graf gezien. Want we zijn uiteindelijk gedoopt in de dood van Yeshua. Daarom als iemand gedoopt is in de dood van Yeshua. En hij vervalt weer, bijvoorbeeld moedwillig tot zonde. Dat is een ramp in het leven van een gelovige. Je kan niet meer goedkoop zondigen als je beseft wat de prijs is betaald voor onze Heer Yeshua, Wat hij voor je betaald heeft met zijn eigen leven. Je zou dus kunnen zeggen als we moedwillig zondigen, dan kruisigen we Christus. We brengen hem weer aan de paal. Want je zal er weer op grond van zijn dood, zou je weer moeten beleiden. Dus het wordt een vreugde om niet meer te zondigen. Want de Heer heeft ons gezegd dat het mogelijk is om in een rechtvaardig leven te leven. We hoeven niet meer te zondigen. Maar we zijn wel zonde. Waardoor het geloof hebben we een stap mogen maken. In Christus dood. Eigenlijk leven wij niet meer. Wij zijn allemaal doden. We zijn met Christus gestorven. En dat we opgestaan zijn, dat leven we in Christus. Denk niet dat je de doop voorbij kan lopen. Het is goed om je te beseffen dat verbond met God te sluiten. Daarvoor heeft hij het gegeven. Vroeger konden de mensen dat nog niet snappen, maar toen uiteindelijk Johannes de doper kwam, met daar de eerste beginselen in. En toen Yeshua kwam, zelfs Yeshua laat zich dopen door Johannes de doper. En dan zegt Johannes de doper, maar heer, ik dien bij u gedoopt te worden. Hij besefte hoe hij eruit zag, Johannes de doper. Hij zegt, heer, ik heb nodig van u gedoopt te worden. Weet u nog wat Yeshua zegt op dat moment? Al dus betaamt het mij, Yeshua, alle gerechtigheid te vervullen. Dus dopen hoort tot gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Dat is gehoorzaamheid. Dus zelfs Yeshua moest de weg van gehoorzaamheid gaan. Had hij zonde? Gaat het helemaal niet om. Hij moest dezelfde weg gaan als wij. Hij is daar eens voorgegaan. In alles. Dus zelfs Yeshua liet zich dopen. Dan moet je nog maar eens nadenken of je nou zelf wel gedoopt of niet gedoopt wil worden. Als je heiland je voorgegaan is. En als je dan laat dopen, dan ga je zijn dood in. Je gaat met hem begraven worden en je staat op in een nieuw leven. Daar begint het was je nieuwe leven met Yeshua. We zijn dus gedoopt in de dood van Messias Yeshua. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Je kan het niet korter en mooier zeggen. En dan komt er het redengevende woord. opdat, Ja, wat? Opdat Gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Door wie? Door de majesteit van Vader Jabe. Zo ook wij, broeder en zuster, die hem daarin volgen, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus je laat je oude leven achter. Iedereen dankt God als je onder water gaat. Er gaat er weer eentje dood. En hij staat op in een nieuw leven. Je bent echt een nieuw leven. Want indien wij samengegroeid zijn, dat woord samengegroeid is ook een mooie woord. Hè? Indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan de dood van Yeshua. Dus je gaat samengegroeien met Yeshua in de doop om op te staan in dat nieuwe leven. Dan ben je samengegroeid met Yeshua. Zo word je eigenlijk het lichaam van Yeshua. Alleen we hebben het vroeger nooit begrepen. Zo zullen we dat ook zijn, hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus hier beleid je al, samen groeien met Yeshua en sterven in het watergraf is eigenlijk de dag dat je over begraven gaat worden. Maar ook de dag dat je opgewekt wordt door Yeshua. Dus het gelijk zijn aan zijn dood is ook gelijk zijn aan zijn opstanding. Dit weten we immers. Weet je waarom er een streepje staat onder weten? Weten is weten dat je het weet. Dan zeg ik het onder meer niet. Als er staat weten, je moet het weten, het zit hier. Weten dat je weet dat je het weet. Dan heb je zeker weten. Immers dat onze oude mens mede gekruisigd is. Dus je mag door de doop heen zeker weten. dat je gekruisigd bent met Christus in zijn dood. En dat je ook deel hebt aan zijn opstanding. Op dat aan het lichaam der zonde, niet zonden, hè? maar het lichaam der zonde, dat zijn wij gewoon. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Oh, dus als je gedoopt wordt heb je geen last meer van de zondige kracht in je. Echt niet waar. Hè? De zonde die werkt nou op exact dezelfde wijze. Hè? Maar het feit dat je je realiseert dat je door de dood en opstanding van je ziel heen gegaan bent, je wil niet meer voor een millimeter de fout ingaan. Het is een vreugde om de Heer te volgen. Je hebt ook helemaal geen zin meer om te zonderen. Want waarom zou ik mijn relatie met vader verstoren? Opdat het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, zodat we niet langer slaven der zonde zouden zijn. Je gaat de zonde haten. En als hij om de hoek komt en je ziet hem in zijn ogen, dan zeg je: Ga weg. Ik wil je niet zien. Doe mijn ogen dicht. Kijk de andere kant op. Het is een levenshouding die bij je gaat veranderen, want je weet dat je ondergegaan bent, totdat het onze Heer zijn leven gekost heeft. We gaan Christus niet opnieuw kruisen door de zonde. We willen nog geen millimeter liegen, zelfs niet voor ons bestwil. Wie gestorven is, wie is dan ook weer gestorven? Hij die met Christus ondergegaan is, is rechtens vrij van de. Nou, het woord rechtens. Rechtens. Mooi, God, wat rechten zegt eigenlijk: rechtens. Het is gewoon, de rechtbank bepaalt. Ben je gestorven? De ben vrij van de zonde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Zijn we rein? Ja, dat voelen we ons helemaal niet. Maar hij verklaart ons rein. Wij zijn ook niet rechtvaardig, maar wij worden rechtvaardig verklaard. We voelen dat niet. Daarom hebben we het in geloof. Want God zegt het. En omdat God het zegt, aanvaarden we dat. Zegt, nou, Ik kan het bijna niet geloven, maar ik geloof het toch, want u zegt het. Ben je een rechtvaardiger? Je durft het bijna niet te zeggen. Ik ben een rechtvaardiger, want God zegt het. Maar voelen doen we het vaak niet. Het gaat erom, we leven door geloof. Wie gestorven is, is volgens de rechtbank vrij van de zonde. Er staat in Hebreeën, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt... En het is een bewijs der dingen die men niet ziet. Dat heeft nou met geloof te maken. Want ik kan best begrijpen dat we vaak niet kunnen geloven dat God ons lief heeft. Onze zonde eigenlijk gestraft heeft in de dood van Christus. En ons ziet als voorkomen zonen en dochters. Nauwelijks te beseffen. Maar we moeten het geloven. Want alleen als je het gelooft is de aanvaarding daar en is ook het opstaan in het nieuwe leven. Je zegt, luister, ik ben een zoon, ik ben een dochter van God geworden. Ben je er zeker van Willem? Of Marie, of Piet, of Kees. Ja, hartstikke zeker. Ik ben zeker. Ja, waar heb je dan je zekerheid van nou? Ik geloof het woord van God. En hij heeft het gezegd. Dus we zijn eigenlijk allemaal rechtvaardigen. En we gaan met elkaar als rechtvaardig om. Daarom doen we ook nooit gekke dingen met elkaar. We zijn bloedserieus. Want we gaan in de weg van de Heer. We zijn samen het lichaam van Christus. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Wat is ook weer hoop? Dat krijg je... Als God zijn woord tegen je spreekt, denk je, oh, zegt hij dat echt? Nou heb ik hoop. Dus jij denkt dat je opstaat uit de dood dadelijk. Heb ik echt hoop op, want hij zegt, aanvaard hem. Ga in zijn dood en in zijn opstanding. Dan is die opstanding uit het watergraf eigenlijk al de belofte. Dadelijk zal je opstaan uit het graf. Het is direct aan elkaar verbonden. Mooi is dat, hè? Doop is niet zomaar even doop, hoor. Uh, druppeltjes erop, ik doop je de naam van huh, vader, zoon, geest... We zijn heel serieus gedoopt door onze ouders in geloof. Ik heb het mogen meemaken dat ik zelf volwassen gedoopt werd. En tot mijn moeder zei: Ja, was het 80 jaar? Liet lieten ze volwassen dopen. Mijn vader had het daar moeilijk mee. Maar mijn moeder zegt: Ik heb het gezien, ik ga het doen. Nou, zegt hij: Ga je gang. Dus mijn moeder ging op 80-jarige leeftijd. samen met uh, mijn dochter Jannek en Annette, mijn twee oudste dochters. allemaal in hetzelfde water. Graf. Onvoorstelbaar was het. Broeder en zuster, indien wij met Christus gestorven zijn, het hebben dood te maken, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Daar wij weten, er komt weer dat woordje weten. En weten is weten dat je het weet dat Christus nu die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over, Yeshua. Want wat zijn dood betreft is Yeshua voor de zonde eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft leeft Yeshua voor God. Als wij in de dood van Yeshua gedoopt worden en we staan op... geldt dezelfde regel voor u en voor mij. Daarom is het lichaam van Yeshua dood geweest en opgestaan in geloof. We leven ook door het geloof in het Koninkrijk van God. We leven eigenlijk in de hemelse gewesten. Want we hebben uit de hemel de woorden van God gehoord... En we zijn gehoorzaam geworden. En we lopen hier op aarde. Maar door geloof wandelen we door de hemelse gewesten. En in die hemelse gewesten is de strijd. Ook met de ongelovigen. Die jou haten. Het is een geestelijke strijd. Maar het is een vreugde om in de hemelse gewesten te vertoeven. Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Zonen en dochters van God. Het is zo mooi als je die Romeinen leest. Dadelijk ook gaan we over naar hoofdstuk 7. Wat hij daar zegt... Ik wil het eigenlijk nu al vertellen, maar het mag natuurlijk niet. Ik moet het op rijtje houden. Hij zegt, zo moet het ook voor u, broeder en zuster, vaststaan... dat je wel dood bent voor de zonde... maar levend voor God in Christus Jezus. Gekoppeld aan de doop. Dan weet je dat je dood bent. Waarvoor? Voor de zonde, want ik ben dood. Je kan toch een dode niet meer misleiden met zonde, hoor. Wij zijn er allemaal hartstikke dood hier... Als je hier de verleider binnenkomt met allemaal verleidelijke dingen. Je, ja, het ziet er leuk uit, maar ik hoef dat niet meer. Dat is over. En dan houdt hij het onder je neus. Maar Kijk hoe lekker is. Ja, hartstikke lekker. Ik weet het. Maar ik heb het afgeschaft. Doe me niet meer. Ik heb niks meer met de zonde. Zo moet het voor u vaststaan, broeder en zuster. Je bent wel dood voor de zonde, maar je bent levend voor God in Christus Jezus. Onze vader kijkt met plezier naar ons. Hij roept de engelen bij elkaar. Hij zegt, dan zitten ze weer in Alblasserdam. Of niet in zegt hij. Dat doen ze nou helemaal niet, die christenen. Maar toevallig in Alblassand, dan doen we het wel. Laat de zonde... Eigenlijk zou je kunnen zeggen... De zonde is een macht in ons leven. Onze natuur, de zondige natuur... Is een macht in je leven. Die altijd maar tot begeerte brengt. Maar goed, we kunnen die macht overwinnen... En staan En we kunnen onder zijn voet leggen. We hoeven ons niet te laten overwinnen. Laat de zonde niet langer als een koning heersen. Om macht hebben. Laat u niet langer heersen in jouw sterfelijke lichaam. Het feit dat het een sterfelijk lichaam is, betekent dat hij het over nu heeft. Want wij hebben allemaal een sterfelijk lichaam. We hebben het niet over doden die al dood zijn. Wij zijn het die met een sterfelijk lichaam leven. Wij kunnen in een sterfelijk lichaam in gehoorzaamheid wandelen. Zodat we aan de begeerte. Nog zouden gehoorzamen van de zonde. Wel nee, overboord ermee. Romeinen 6, vers 13. Stelt uw leden niet langer als wapenen van ongerechtigheid, ten dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, door de doop en door de opstanding. Maar nou leven. Een geloofzaak, hè? We zijn dood geweest, daarna hebben we leven. Stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid, dat is gehoorzaamheid aan Gods Torah, ten dienste van God. Als wij onze hand uitstrekken naar iemand, dan betekent onze handdruk een zegen voor die andere. Je kan het ook gelijk zeggen, hartstikke fijn dat ik je ziet, God zegen je. Maar onze aanwezigheid in de buurt van een ander is een zegen van God. Stelt je leden als wapenen der gerechtigheid, want je hebt een rechtvaardig leven en zegen degene die je ontmoet, want je staat in de dienst van God. Immers, de zonde, weer enkelvoud, het gaat constant over zonde in enkelvoud. Niet zonden, maar zonde, dat is onze natuur. De zonde, waar al die zonden bij hoort, zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wie van u is toch niet onder de wet, eigenlijk? Of zijn we allemaal onder de wet? Je leeft met de wet. Ja, dat zit in de auto ook natuurlijk. Maar je houdt je wel aan de wet, want je rijdt rechts. Echt waar. En zolang je rechts rijdt... wat zegt dan de wet tegen je? En als je stopt voor het rode licht... wat zegt dan de wet tegen je? Helemaal niks. De wet gaat pas praten als je hem overtreedt. En dan zeggen ze... Wel, niemand kan de wet houden. U kunt gegarandeerd stoppen voor het rode licht. Je kunt rechts rijden. U kunt alle regels van de verkeer kunt u houden. Maar dat kan ook in het Koninkrijk van God... U kunt in het koninkrijk van God als een rechtvaardige leven. Simeon en Anna voerden een rechtvaardig leven. Ze waren rechtvaardig. Ja, waren ze zo rechtvaardig tot ze zonder genade leefden? Wel, nee, natuurlijk niet. Maar wij kunnen dus een rechtvaardig leven leven om naar Gods wegen te wandelen. Hij zegt, de zonde zal over jullie geen heerschappij meer voeren. Dus ogen zegt die lelijke dingen tegen me. Maakt helemaal niet meer uit, zeg dus joh, de heer zegen hier. Je gaat het echt nog een keer leren, ik ga voor je bidden ook. Als je lelijke dingen zegt, echt niet waar. ik hou van je. En het is een vreugde, want je hebt zelf overwonnen. Je gaat ook geen eigen recht in me spelen. Maar dat gaat al niet meer. Je bent niet meer onder de wet, broeder en zussen. Zou dat onder de tien geboden zijn, die wet? Ze spreken ook al een keer over de wet van de zonde en de dood, weet je wel? We zijn er niet meer mee verbonden. We zijn nu verbonden aan het leven. Dus we kunnen als Yeshua leven en zegenen. Goede woorden spreken voor de ander. We zijn onder de genade. Dat is een vreugde. Andere mensen zeggen, ja wij zijn onder de genade, we hebben het niet meer onder de wet. Dus weg met die Sabbat, er hebben al die geboden, alle regels zijn vervuld, we zijn in onze rust ingegaan. Zeven dagen per week hebben ze rust, dan zeggen ze. Maar het is onzin. Want God heeft alleen de zevende dag gegeven om te rusten. Hij zegt op een gegeven moment, wat dan, Vraagteken. zegt Paulus, zullen we zondigen omdat we niet onder de wet zijn? Hé, hey. zullen we zondigen omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade zijn? Nou zit hij volstrekt niet, uitroepteken. Hij zegt het met stemverheffing, echt niet waar. We zijn onder de genade en daardoor kunnen we juist helemaal in overeenstemming met Gods wets leven. Zelfs met plezier handelen we naar de geboden van God. Andere mensen zeggen, Gut, ben jij een gelovige? Dan mag je ook helemaal niks, hè? Ik zeg, man, ik mag alles. Maar er zijn zoveel dingen die ik gewoon niet doe. Want daar heeft mijn vader in de hemel geen vreugde van. We doen alles wat vreugde is voor onze vader in de hemel. Want hij heeft ons zo geschapen... ...opdat we het goede zouden doen en leven. Als we niet het goede doen... ...zijn we eigenlijk al uh, levend aan het sterven. Weet gij nou niet, broeder en zuster... ...dat gij hem in wiens dienst gij u stelt... Als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven. Het zij dan van de zonde tot de dood, maar het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Het gaat allebei precies hetzelfde. Of je volgt de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Het is gewoon een keuze die al begint bij Adam en Eva. Nou, Paulus is echt verheugd hoor. Hij zegt, God zij dank. Hoe vaak zeg je dat in je leven, of hoe vaak zeg je het per dag? God zei dank. Moet je eens proberen elke dag op zijn minst een paar keer te zeggen. Dat je je realiseert wat God je geschonken heeft door Yeshua. God, zei dank, gij waart slaven der zonde. Doch gij zijt van harte, Streepje eronder, gehoorzaam geworden. Van harte is niet een schijnbeweging. Laat ik me doen alsof. Want als ik eenmaal gedood ben, ben ik gered. Ja, Daar gaat het helemaal niet om. Het is een vreugde... om volledig gehoorzaam te zijn... aan onze meester en heer. Doch, gij zijt van harte gehoorzaam geworden... aan die vorm van onderricht. Hé, hey, aan die vorm van Torah. Want Torah is onderricht. is niet de wet. Nee, het is onderwijs. Onderwijs van de Allerhoogste. Die de mens geschapen heeft naar zijn beeld... en zijn gelijkenis om te handelen zoals hij met de keuze om ja en nee te zeggen hij zegt de mens is aan ons gelijk geworden kennende goed en kwaad daarmee kon hij ook kiezen voor het goed en het kwade afwijzen we zijn dus uh, gehoorzaam geworden aan deze vorm van Torah die nu aan ons is overgeleverd we zijn dus vrijgemaakt van de zonde en we zijn in dienst gekomen van de Gehoorzaamheid, gerechtigheid. Durf je te zeggen: Ik ben vrijgemaakt van de zonde? Of niet? We zijn echt, broeder en zuster, vrijgemaakt van de zonde. Ook weer enkel fout. Niet van zonden, maar van de toestand van zonde. Dat heeft met onze natuur te maken. Door het geloven in Christus is onze natuur gewoon veranderd. We willen niet meer liegen, stelen, bedriegen, kwaadspreken, roddelen. Daarmee hebben je een ideale gemeenschap als je eenmaal messiaan geworden bent. Ik zeg dit, zegt hij vanuit een menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van onreinheid. Ja, dat zijn we alweer vergeten natuurlijk. En van wetteloosheid tot wetteloosheid. Zo stelt nu uw leden ten dienste, als slaaf, van gerechtigheid tot uw heiliging. Paulus schrijft altijd met hele lange zinnen en komma's vaak ertussen. Maar dit is echt mooi. Onze leden gaan ten dienste van de onreinheid... Hebben ze gestaan? Die gaan we nu, hè, die stonden van wetteloosheid tot westeloosheid. Nu gaan we ze stellen, onze leden ten dienste van gerechtigheid tot heiliging. Het is een vreugde om de weg van gerechtigheid te wandelen. En het wonderlijke is, daarom zitten we ook niet Nieuwe aan bij elkaar. We zijn gewoon gehoorzaam. Toen jullie slaven waren van de zonde, was je vrij van de gerechtigheid. Dat vind ik een vreemde vertaling. U ook niet? Toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van gerechtigheid. Dus toen jullie nog in je zonde bezig waren, was je vrij van rechtvaardigheid. Je deed dus alleen maar onrechtvaardigheid. Je hele natuur was zo. Je had totaal geen last van rechtvaardigheid. Je was volledig in onrechtvaardigheid. Dus je kan niet anders verwachten van iemand die God niet van harte kent. Het is wel triest als broeders en zusters in ongerechtigheid met je omgaan. Want dan is het een groep mensen waar je het niet meer van verwacht. Want die wordt geacht de gerechtigheid te kennen. Dus als een broeder of zuster de ander kwaad doet, dan is het probleem veel groter. Want je raakt daar echt zwaar gefrustreerd van in je ziel. denk je, mijn God, zelfs mijn broeders die gekocht en betaald zijn door het bloed van Yeshua, die behandelen me zoals de heidenen doen. Wat voor vrucht hadden we toen eigenlijk? Toen we vrij waren van de gerechtigheid. En niks mee te doen hadden. Wat voor vrucht hadden we toen. Nou dat waren dingen waarover we ons nu schamen. Immers het einde van die zonde is de dood. Prijst God tot we op het punt zijn gekomen. Tot we het hebben erkend. En tot we het tegen vader hebben gezegd. oh mijn God wat moet ik doen. Wat voor opdracht kreeg de zondaar? Laat je dopen. En je zonde afwassen. En sta op in een nieuw leven. Je zou toch. Het waterbad invliegen, wil je ook niet? Gauw erin, wegwezen met die oude rommel. He? Het is het mooiste wat je kan doen. Het verbond sluiten met God op grond van zijn belofte en sterven in het watergraf. En daarna opstaan in een nieuw leven. Wat verhindert mij om gedoopt te worden. Hij zegt, als je gelooft dat Yeshua de Messias is, dan is het geoorloofd. Hé, hey, zegt hij, daar is water. Hij sprong gelijk van de kar af. Het is een vreugde om dat te doen. Wij hebben vaak problemen dat we mensen eerst een half jaar willen onderwijzen. Of die wel goed, goed, goed al die waarheden kent. Tot hij ze op zijn vingers kan tellen. Echt niet waar. Iemand die tot geloof in Yeshua komt. Besef van zonde en schuld. Hoe sneller, hoe beter. Als je vandaag nog een keuze wil maken, hierachter hebben we een sloot. Dat is zo kort door de bocht. We zijn, broeder en zuster, vrijgemaakt van De zonde. Zodra je dat verbond bent aangegaan... ben je vrijgemaakt van de zonde. Voel je dat? Nee. Maar dat is een zaak van geloof. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En die hoop die krijg je door het woord van God. Ja, God hebt het gezegd. Oké, okay, dopen. Onder water opstaan. En zeg je, hoe is het nou met je? Ik ben vrij van zonde, zeg je dan. Dat is niet hoogmoedig, maar dat is geloof. We zijn thans vrijgemaakt van de zonde... en in dienst van God gekomen... Dan heb jij tot vrucht je heiliging. Hé, hey, dat is weer een ander woord. Wat was ook weer heiliging? Apart zetten. Zodra je door het watergraf bent heen gegaan, zet vader je apart. Je gaat ook een speciale behandeling krijgen. Amen. En die speciale behandeling is behoorlijk heftig. Want vader gaat je ook beproeven. Hij laat dingen toe voor je neus, tot je denkt, oeh. En zegt nee, gaan gaat niet gebeuren. En dan zegt vader in de hemel, de heer de engel, heb je het gezien? Hij heeft de eerste overwinning gehaald. Bedenk er nog eens één voor hem. Hij behandelt je als zoon en dochter. Ja, echt waar. En ga je fout, krijg je ook noren. Maar je krijgt een relatie met vader en je wil alleen nog maar als het beste jongetje van de klas wandelen. Dat is een vreugde om zo heel je gemeente vol te hebben. Vrijgemaakt van de zonde in dienst van God. Je krijgt vrucht van heiliging. Van apart gezet worden. Met als het einde van die heiliging is het eeuwige leven. Ewig leven heeft niet met de lengte te maken, maar met de kwaliteit. Ewig leven. Want, zegt hij, het loon dat de zonde geeft is de dood. En dood is dood. Je kan niet zeggen, ja, na de dood komt het leven. Nee, dood is dood. Wij mogen wel sterven, maar we krijgen het leven. Voor ons is dat sterven niet een dood tot in eeuwigheid. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar... De genade die God schenkt, dat is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dat is nou genade wat God schenkt. Je kunt wel zeggen, ja jullie prediken altijd de wet, maar wij prediken de genade in Pinksteren. Nou je kan genade preken dat je een ons weegt, maar dan blijft het een leugen. De mensen zullen zich moeten bekeren van wat God zonde noemt. Je kan niet zeggen, dat hoeft niet en dat moet wel. Oh de wet, oh dat is helemaal weg, geloof maar in Jezus de je gered. God kijkt gelukkig verder hoor. Want mensen die in onwetendheid handelen. daar staat voor een geschreven. Wat zegt die handelingen? De tijd van onwetendheid. Juist. God overziet de tijd van onwetendheid. maar predikt nu dat je je bekeert. Dus zodra je inzicht krijgt. zeg oh, dat is het. gewoon omdraaien en gelijk gaan doen. Hij overziet onze tijd van onwetendheid. Het laatste stukje. Of weet je niet, zegt hij, broeders. Broeders, zegt hij, weet je het niet? En ik spreek immers tot wie de wet kennen. Hey, broeders, weet je het niet? Ik spreek tot mensen die de wet kennen. Dat de wet heerschappij voert over de mensen lang die leeft. Amen. De wet voert heerschappij over de mensen lang als die leeft, vraagteken? Ja, amen. Maar nou komt hij hoor, zusters, let op. Het is een gevoelige tekst voor de zusters. Maar dadelijk wordt het vreugde. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden. Zolang deze leeft. Zolang die man leeft, is die vrouw eraan gebonden. Je zit er echt aan vast. Je hebt je gezegd. Je zit vast. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet. Hé, hey, aan welke wet eigenlijk? Dus als die man doodgaat, is die vrouw vrij van de wet. Ja, van de wet die haar aan die man bondt. Want als die man dood is, ja, hou dat op, dan is ze vrij van die verbonden. Die man is dood. Zo zal zij dan, dat is die vrouw, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, dan is ze een echt breekster. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat ze geen echt is. Indien zij zich aan een andere man geeft. De man dood, dan is de vrouw vrij om een andere relatie aan te gaan. Niet eerder. Nou, nu komt hij. Het woordje bijgevolg. Kent u dat? Bijgevolg. Hij legt eerst iets uit wat echt niet kan. Maar bijgevolg. Als je dit eenmaal snapt. Over dat als die man dood is. wat dan is die vrouw vrij. Maar hij heeft het eigenlijk niet over de huwelijkse staat. Hij gebruikt de huwelijkse staat maar als een voorbeeld. Nu gaat hij pas zeggen wat hij wil zeggen. Bijgevolg, broeders. Zijt ook gij dood voor de wet. Hé, hey, wij zijn dood voor de wet. Hoe kan het nou zijn tot wij dood zijn voor de wet? Die wet die heeft de, dood, de zonde veroordeeld in ons vlees. En we zijn met Christus gestorven. Zo zijn we dood voor de wet van de zonde. Want we zijn dood. En dat we leven, leven we nou voor Christus. Wij zijn eigenlijk dood voor de wet. Dood voor de wet. Hoe? Door het lichaam van Christus. We zijn in hem gedoopt in de dood en opgestaan. Om het eigendom te worden van een ander, wie is die ander, van hem die uit de dood opgewekt is. Dat is ook Christus. Dus met Christus gaan we in de dood en met Christus worden we opgewekt uit de dood. Hoe zit het nou met die nieuwe man? Nog een keer, door het lichaam van Christus om eigendom te worden van een ander. Maar dat is ook Christus, van hem die uit de dood opgewekt is. opdat wij God vrucht zouden mogen dragen. Waar gaat het er over, over die man en die vrouw? Waar gaat het nou over? Paulus die zegt, want toen wij in het vlees waren... Toen wij in het vlees waren... Dat vlees. Werkte onze zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden. Want de wet zegt, je moet niet liegen. De wet zegt, je moet niet stelen, maar we pikken. Of we liegen toch. Maar de wet heeft gezegd, moet je dus niet doen. Door de wet worden zonden geprikkeld... Want had ik de wet niet gekend, had ik ook niet geweten wat zonde was. Had ik nergens last van gehad. Komt die wet ertussen, die zegt ook niet mag stelen. Ja, dan wordt het pas lastig, want dan denk ik, ja, ik mag niet stelen, maar ik wil het wel hebben. De wet die prikkelt, vindt u dat raar klinken of niet? Kijk, de wet hoeft jou niet te redden, daar is de wet niet voor gegeven. Maar hij wil je leren wat zonde is. En omdat wij in zonde natuur hebben en de wet die wijst het aan, zeg hé, hey, daar heb ik ook last van zeg. De wet die prikt. Het wordt door de wet geprikkeld in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Dat is een ramp. Je moet dus door de wet gaan beseffen dat je aan de dood onderworpen bent. En niet gewoon sterven, maar echt dood met schuld. Daar heb je redding voor nodig. Maar dan, zegt hij, zijn wij van de wet ontslagen. Nou Paulus, ik snap je echt niet meer hoor. Dan, zegt hij, ben je van de wet ontslagen. Hoe zijn we nou ontslagen van de wet? We zijn dood voor de wet. Want wat kan nou de wet zeggen tegen een dode? Begrijp je? Het is echt Paulus hoor. Wat kan nou de wet zeggen tegen een dode? Ik zal u een voorbeeld geven. Ik rijd door het rode licht. Er komt een proces verbaal en die agent die schrijft op: met naam, adres, woonplaats, door het rode licht gereden. 500 euro boete. Denk ik dat het is. Ik heb er geen verstand van natuurlijk. Er komt een dag. Er komt het briefje binnen van de rechter. dat ik word komen voor de rechtbank. Maar in die tussentijd ben ik gestorven. Ik ben in die tussentijd gestorven. Gewoon een natuurlijke dood. Ik was een oude man. Dus die rechter die doet zijn boek open. Die zegt Willem Verdouw, Waar ben je? Maar er zegt niemand. Ik ben het. Maar mijn zoon die zit daar. Die denkt. Ja laat ik maar naar die rechter gaan. Zet op paard een paar dood is. Hij zegt, ben jij verdouw? Ja, zegt hij, maar ik ben de zoon van verdouw. Oh? Nee, zegt hij, ik moet je vader hebben. Hij zegt, maar die is dood. Weet je wat dan die rechter doet? Klap, daar ja, doe het boek dicht. Als wij nou door de dood met Christus... en in de opstanding gekomen zijn... dan is de oude Willem dood. Dus die wet die mijn oude zondige natuur veroordeelt... tot de dood, die kan niks meer doen. Want Willem is opgestaan in een nieuw leven... Die wet is eigenlijk over. Ik hoop dat je de slag kan maken. Het is belangrijk, want ook christenen... ...hoewel ze vrijgekocht zijn door het bloed van Yeshua... ...leven hebben ontvangen... ...laten zich vaak door de wet knechten. En dat is niet de bedoeling. Dan zegt hij zijn wij van de wet ontslagen... ...dood voor haar die ons gevangen hield... ...zodat wij dienen in een nieuwe staat des geestes. Wij dienen toch niet meer in de oude staat van de letter... Want dan is het een kweling voor ons. Dan zou je dus naar een volmaaktheid moeten streven... tot je zelfs de punt en de comma niet fout kan doen. Want is de komma fout? Ja, fout is fout. Eén zonde ben je een overtreder van de hele wet. Nou, daar hebben wij geen last meer van. Want we zijn zo vervuld met de geest van God. We leven in gerechtigheid. Broeder en zuster prijst. Ja, voor zijn genade. Want dat is nou genade. Vreugde is het... Om zonen en dochters van Je Abba Yahweh te zijn. Want we zijn gekocht door het bloed van zijn enige geboren zoon, Yeshua de Messias. Mogen u een gezegende nieuwe maand hebben. Daarom kunnen we ook zeggen, God is tof. Amen.